Verhagen had al eerder laten weten dat hij niet beschikbaar is voor het leiderschap van het CDA. Verhagen wil er wel over nadenken of hij beschikbaar is voor een ministerspost, mocht het CDA in de regering komen. Op het spoor bij Utrecht zijn bijna weer twee treinen tegen elkaar gebotst. Dat zei het minister Schultz van Hagen, van Hagen van Verkeer in een brief aan de Tweede Kamer. Een stoptrein reed waarschijnlijk door rood zijn en beschadigde een wissel. Die stond open voor een werktrein die aankwam van de andere kant. Door gebruik van de noodrem werd een botsing voorkomen, schrijft de minister. Zaterdag reden in Amsterdam twee treinen op elkaar. Een van de twee reed door rood. Bij het ongeluk in Amsterdam raakten 117 mensen gewond. Een vrouw stierf later aan haar verwondingen.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 Dit is Radio 1, Vara. De nacht klinkt anders. Met Ruul Koeners. Just grab your list of things you should have done since last spring. Have you forgotten already, doesn't a bell ring? Stop making excuses, saying your body refuses to go. With the motion of the ocean, you said you're going to, but you should have done, done, done a long time ago. So what you waiting for? Tomorrow might not be. Maybe you won't have the chance to. Maybe you never know how it goes in life. There If you could turn back time and leave the future behind, but oh well, that won't happen in this lifetime. Live life skydive and run the marathon while you're at it. Make sure you have fun. Don't say you're going to, make sure it's been done, done, done. Not tomorrow, but yesterday. All things go Ik de sterke van twee jaar geleden van haar album Backs and Suitcases. Je hoorde If Morning Comes. Goedemorgen. Het laatste uur van de nacht ging dan dus hier bij de vader op Radio 1. Met, zoals ik al beloofd heb, de cd van Bertolf die gewonnen kan worden. Er zijn drie platen uit het uh, Chanson Wezen. Het tweede van Georges Brassin, Julien Clerc en Terry Moise. En... Verder staan we nog even stil bij een paar verjaardagen die vandaag plaatsvinden. En spinvis, een exclusieve. Ja, ik heb wel iets gevonden wat niet in Nederland uit is, maar wel in België. Maar dat zal ik dadelijk laten horen. Eerst even genieten van Michael Bublé, Some Kind of Wonderful. All you have to do is touch my hand. To show me you understand. Unless something happens to me, that's some kind of wonderful. That like anytime my little world seems blue, I just have to look at you. and De stem van Michael Bublé en Some Kind of Wonderful. Je kent de Wereldrijd door recordings. En als je regelmatig kijkt naar de Wereldrijd door, dan zie je daar een uh, Nederlandse muzikant die aanschuift. Kort laten horen wat het liedje is... wat hem of haar ooit heeft geïnspireerd tot het maken van muziek. Nou, zoiets dergelijks heb je ook op de VRT, uh, op uh, Net1. Daar heb je het programma De Laatste Show. Daar hebben ze uh, van tijd tot tijd ook uh, Belgische artiesten, Vlamingen doorgaans. En die uh, laten dan ook weten welk liedje hun ooit heeft geïnspireerd. Maar dat is dan altijd een Belgisch liedje... wat hun heeft geïnspireerd. En zo heb je inderdaad bij De Laatste Show... dat daar ook een cd van gemaakt is. Net als het Wereld Door Recordings. En die cd die heet De Laatste Plaat. Nu is het leuke van De Laatste Show. Daar komen doorgaans allemaal Vlaamse artiesten langs. Alleen, een tijdje geleden... kwam er ook één Nederlander langs. Spinvis. Maar die moest wel dus een keuze maken uit een... Vlaams liedje, wat hem ooit geïnspireerd heeft. Nou, hij ging daar iets heel bijzonders mee doen. Hij koos twee meisjes van uh, Remo van het Groenboot en mixte dat met een eigen compositie. Twee meisjes op het strand. How do you van Remo van het Groene Woud. Twee meisjes en daarheen gevlochten dan zijn eigen bagage dragen. Nou, ex exclusieve opname hier van uh, Spinvis op de Nederlandse radio. Want het is niet uit in Nederland. Er is wel in een beperkte oplage een uh, cd uitgekomen... bij het uh, blad Humo, de laatste plaat. Uh, maar in de platenwinkel schijnt die cd dan ook niet uh, verkrijgbaar te zijn. In ieder geval je hoorde dat wel in de nacht ging het anders. Uh, Spinvis met twee meisjes en bagage dragen. De Jacksons gaan op. Optreden met Michael Jackson. Nou, je hoort zo hoe dat zit. Way to go, je hoorde de Jacksons. En die Jacksons die gaan dan binnenkort weer optreden. Er zijn 27 optredens gepland. Het eerste zal plaatsvinden op uh, 18 juni. De optredens zijn voorlopig alleen in uh, de Verenigde Staten. En dan willen ze gebruik maken van een hologra hologram techniek... waarbij Michael Jackson ook weer op het podium komt. <laughs> nou, ik kan me daar vaag iets bij voorstellen. Maar het lijkt me wel heel uh, luguber en bizar. Zoiets, nou, het, maar technisch wel weer een hoogstandje. Uh, de Jacksons in ieder geval, uh, je hoorde dan hier gewoon uh, van de plaats. Een historische opname, let me show you the way to go. Vorige week toen had ik in de aanbieding om te kunnen winnen... de jongste cd van de Counting Crows, Underwater Swimming. Daarop allemaal covers, niet zo'n bekende liedjes... maar daardoor wel uh, interessant om de nummers te horen en... Ik heb toen een vraag gesteld van, ja, die Counting Crows... die hadden een paar jaar geleden een hit met Big Yellow Taxi. Daar hadden ze niet alleen gezongen. Ze hadden toen de hulp van een zangeres ingeroepen... en ik wilde de naam van die zangeres... Weten. Vanessa Carlton was dat uh, natuurlijk die toen meezong bij de Counting Crows... in dat liedje van Joni Mitchell, uh, Big Yellow Taxi. René de Haan uit Amsterdam, die heeft de cd gewonnen. Misschien inmiddels al uh, thuis gevonden op de deurmat. En die kan hem dan thuis gaan afspelen. Hier is een liedje nog eens uit dat album van Counting Crows Water, Start again. Underwater Sunshine, dat is de meest recente CD van Counting Gross. Daarop staat Start Again en die is dan gewonnen door René de Haan uit Amsterdam. De CD die nu te winnen valt, dat is de jongste CD van Bertolf. Echt een hele fraaie album is dat geworden van deze Nederlandse muzikant. Hij heeft al eerder een CD gemaakt en voordat hij solo ging... zat hij bij een andere band ter begeleiding van een zangeres... Wie was die zangeres? Dat wil ik van je weten. Nou, als je mij de naam van de zangeres gaat uh, mailen... je kan het mailadres uh, bereiken via de site van De Nacht Klinkt Anders. Ga maar lekker googelen op, op letter n 8 als nacht. Dan kom je vanzelf wel bij het uh, e-mailadres. Uh, het antwoord dus op de vraag of zat uh, voordat hij solo ging bij een band... die een Nederlandse zangeres begeleidde. Wie was die Nederlandse zangeres? De naam van die zangeres wil ik weten en dan uh, gaan we uit de goede inzenders Loten. En dan hoor je volgende week rond deze tijd... wie de CD gewonnen heeft. Je kan het in de loop van, de, van het weekend op de site zelf zien. Bertolof, laten we er zelf maar eens even naar gaan luisteren. Burning Bushes, dat is een van de tracks die staat op dat album... van onze vriend Bertolof Lenting. Want zo heet hij volledig. Don't you deny it. If it's true, you wanna hide it But look at you Don't just stand by it Be here too, you could just try it It's up to you Now look at you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 hard or sunny, you've got to learn to enjoy, learn to prepare, to get you through heavy weather, now look at you, now look at you. Te denken aan Cosry Stils en Nash en de Beach Boys met Chicago. Alleen hij doet het in zijn eentje. <laughs> Hallo, Bertolf. En uh, de nieuwe CD die heet ook uh, Gewoon Bertolf. En ik liet je luisteren naar Burning Bushes. Nogmaals, je kan de CD winnen en krijgen. Als je het antwoord weet op de vraag: uh, in welke band speelde Bertolf vroeger toen die band uh, de begeleiding uh, moest verzorgen van een zangeres? En wil ik dus de naam weten van die uh, zangeres. Die Bertolf toen begeleiden voordat die solo ging. Je kan dus het antwoord mailen naar de nacht klinkt anders. En het e-mailadres kan je vinden via de site van de nacht klinkt anders. De drie chansons, zo rond dit tijdstip hier in de nacht klinkt anders. Je gaat uh, achterin volgens luisteren naar uh, Georges Brassin, Julien Clerc en Terry Mouaïs. Maar dus eerst Georges Brassin.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 Reste, mais je jure Que s'il le crie encore une fois Moi je viens J'ai mon amour pour seul bagage Et tout le reste, je m'en fous Puisque vous partez en voyage Mon chéri, je pars avec vous J'ai besoin de ces mots étranges Que la terre est bleue comme une orange Pareil pour la lune, de deux choses l'une L'autre c'est le soleil J'ai lu aussi ça dans mon école L'homme ses erreurs et sa douleur Ces mots-là, ça me console, je le sais, la terre des pas bleus, mais je Des yeux comme des losanges, ma moitié d'orange, ma moitié d'ange. On s'est dit adieu entre deux chances, entre deux cadences. Seul. Je le sais, la terre a little Klinkt anders. 1996 in Frankrijk voor deze zangeres die, uh, Hayatiense Roots heeft. Vandaar dat ze ook het Franse route beheerst. Terry Moise, Le Poem de Michel. En daarvoor hoorde je Julien Claire met een opname uit de jaren 70. Julien Claire met uh, Julien. Dat was de titel van het album en het liedje dat je hoorde: On peut rêver. En daarom ging Georges Brassin met Puisque vous partez en voyage. Wat ik een paar weken geleden gedraaid heb in de uitvoering van François Hardy en Jacques Dutron. En daarna zoekende kwam ik inderdaad deze versie van Georges Brassin tegen. Toen dacht ik: van, oh, die geur ik ook een keer draaien. Bij deze was het gedaan: Georges Brassin met Puisque vous partez en voyage. De Franse liedjes. Het is vandaag, meene dames en heren, eh, april de 26e of eh, geloof ik, <laughs> de datum. De 26e april, de datum waarop het eh, in 1986 gebeurde dat eh, in Tsjernobyl de boel ontplofte. En ook vandaag is het eh, heel lang geleden, in 1938, werd hij geboren, namelijk de gitarist Doin Eddy. Doin Eddie wordt vandaag 74 jaar, je hoorde hem hier met een uh, oude hit... ...wat ook vaker als tune is gebruikt. Een tune van toen. Eddy met uh, Because They're Young. En vandaag wordt 72 jaar oud producer Giorgio Morodo. En 64, Stevie Nicks, de zangeres van Fleetwood Mac. Aanzienlijk jonger is ze nog, maar onderhand ook heel beroemd. En ook vandaag jarig, Caro Emerald. I wanna spend about an hour with forever but i got that too 31 jaar wordt ze vandaag en je hoorde haar met een uh, trek van dat uh, hele bekende album waarmee zij uh, van het ene moment op het andere ineens uh, wereldberoemd werd. KW Emerald met Just One Dance, de stringlers die gaan uh, optreden vanavond in Utrecht zal het plaatsvinden, in Tivoli.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 Engels is nog steeds actief, maar ze hadden vooral veel hits in de jaren 80. Dat was er een van Skin Deep en vanavond, dus uh, te zien, te bewonderen en te beluisteren in de zaal Tivoli aan de Oude Gracht in uh, Utrecht. Sinds kort op de zondagavond uh, op het Belgische Canvas. Veel aandacht voor muziek op die zondagavond en aanstaande zondagavond een uitgebreide documentaire over YouTube.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 I'm a ...op Canvas, de Belgische televisie een uitgebreide documentaire... ...over de totstandkoming van het album Achtung Baby... ...voor op dit fraaie One Start U2... ...vanaf kwart over tien tot uh, ongeveer kwart voor twaalf... Zo lang duurt dat allemaal, Wonders U2... ...morgenavond op de radio, met het oog op morgen... ...met naast de gebruikelijke uh, rubrieken Den Haag vandaag... De, uh, ...de krant van morgen, een optreden van Herman van Veen... Misschien wel Edith zijn, Edith Piaf of weer alleen, maar werd toch maar mijn zorgelijke grapjes, mama. Je wou misschien wel Thoris zijn, Doris D. of de vrouw van Pigelmee, die woonde. De zee. Een leven lang gestoft, gepoetst, gekookt en thee gezet. Een leven lang verteld, gedacht aan oorlog en verzet. Moffenhoeren, onderduikers, voedselbonnen, concentratiekampen, de vlammen en het puin. Hongerwinter, bevrijdingsfeest, 5 mei, marsmuziek, papa doodziek. En Dat mijn grapjes mama zei, waarom mijn man laat mij creperen, maar niet mijn Jan. Je wou misschien naar school geweest zijn, de Mulo of de Ulo. Verpleegster in een sanatorium of vliegen in een UFO. Je wou misschien wel gouvernante zijn. Bij haar majesteit de koningin, maar werd toch maar mijn hoffelijke grapjes mama. Je deed toen de seringen bloeiden net alsof je sliep, terwijl een zuster even snel een luier haalde. Iemand deed een rampje open, uit je mond vloog in een zucht vogel. In de verte gaf een trein een gil, jouw vogel vloog de wolken in en in de hemel werd het stil. Het cd van Herman van Veen die heet Vandaag en Dit. hele mooie liedje, dat staat er ook op. Morgen is het over. En morgenavond, tussen 11 en 12... dan treedt Herman van Veen op in Met het Oog op Morgen. Dit was de nacht in het bij de Vader op Radio 1. Zo dadelijk naar het nieuws. Lara Renze en Marcel Oosten met het Radio 1-journaal. Volgende week dan ben ik er weer tussen 2 en 6 midden in de nacht... Met een nieuwe aflevering van de nacht het Anders. Zo zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet maandag ook van de Koninginnedag. Dat hebben we ook nog. En uh, zo zeggen, tot volgende week. De groetjes. Hoi.